We zijn natuurlijk al heel wat maanden bezig om de richteren te volgen, He? om zo naar de koningen toe te gaan. We hebben koning Saul achter de rug, we zijn overgegaan waarin we gezien hebben dat David gezalfd wordt tot koning. Terwijl eigenlijk Saul nog uh, ja, volop in heerschappij is in, uh, in Israël. En we zien dat er dus uh, dingen gaan gebeuren in het leven van Saul, waar je je wel eens vragen bij stelt. Jongens, hoe is het mogelijk dat dit nou toch gebeurt? Sal is nog zo lang als hij leeft de gezalfde des Heren. Hij is door jaren gezalfd door de hand van, uh, van Samuel. En uh, koning, of tenminste David, heeft dat bijzonder op het oog. Zeker als hij dadelijk de geschiedenissen krijgt waar hij in staat is om Sal te doden, doet hij het niet. Hij zegt, ik zal toch de hand niet uitstrekken naar een gezalfde des Heren. Je ziet dat het plaatje al klaar staat... Het besluit van Saul om David te doden... we zijn natuurlijk de vorige keer er niet mee klaargekomen. Het verhaal gaat verder. Dus ik denk ik zal het oppakken waar we gebleven zijn. Eens samen we wel hoofdstuk 18, dan pak ik de drie laatste sheets... en dan gaan we door wat er daarna gaat gebeuren met David en met Jonathan. We herhalen, de volgende morgen greep de boze geest Gods Saul aan. En dit blijft een moeilijk punt... Hoe bedoelt u de boze geest van God? Heeft God eigenlijk wel een boze geest? Of grijpt hij een boze geest en hij zegt... ...jij gaat maar in die persoon zitten, hier krijg je een demon. Oh, lastig is dat, hè? Misschien kan ik nog herinneren wat we vorige keer gezegd hebben. Wat zei je, zeggen ze? Ja, zeker weten. God kan echt boos wezen. En als God boos is en vertoornd, is hij rechtvaardig toornig. Ja? Hij is ook niet zo toornig zo dat hij ons ja, zou willen vernietigen, onrechtvaardig. Nee, echt niet waar. God kan boos zijn. Hij is rechtvaardig boos. Maar als iemand willens en wetens een weg bewandelt en die doet hij tegen de wil van God in... dan krijg je een situatie uit welke innerlijke gesteldheid maakt die mens die keuze. Alleen ja, als je nou dit leest, we hebben dat vorige keer ook aangepakt... Toen greep de boze geest Gods Saul aan. En Saul die gedroeg zich in het huis als een razende. Wij zeggen het ook wel eens, je hem hartstikke kwaad. Is. Het lijkt wel of de duivel in hem gevaren is. Weet je wel? Maar we moeten toch opletten op onze eigen uitspraken. Terwijl David, zoals elke dag, de snaren tokkelde. Die zat elke dag voor Saul. Want die man was echt giftig geworden in die, in die, in die jaren. Hij werd echt helemaal gek. En hij zit te tokkelen, zijn harpje, ja, mooie liederen te zingen... om de geest van Saul maar tot rust te brengen. Want als hij die mooie muziek hoorde, dan was hij... Maar daarmee verandert Saul zijn binnenste niet. Saul die heeft iets in zijn binnenste zitten waarin hij een keus gemaakt heeft. Nou, de volgende morgen greep de boze, boze geest gods... Dat woordje boze staat gewoon in het Hebreeuws als ra. En ra is kwaad. Kwaad, boos, slecht. Dus de boze, het slechte, grijpt hem. Het woordje geest, 7307 in het Hebreeuws, ruach is geest, is een luchtbeweging, is wind, is geest. We kennen ook een ruach, Hakodesh. Hey, is het ook de wind? Nee, dat is dat wat uit God vandaag gaat. Je zou kunnen zeggen dat wat in vader God is, wat in zijn denken is, dat maakt hij bekend door zijn woord. En daarmee krijgen we inzicht in de geest van God, in zijn denken. Zodra wij anders denken als God, handelen we met onze eigen geest. Die is verderfelijk, die is vaak aan zonde onderworpen. Geeft niet de duivel de schuld of een boze geest? Nee, ons denken is vaak zo corrupt dat we niet willen luisteren naar wat de geest van God ons bekend maakt. Dus om nou te zeggen, God die pakt een boze geest, die stopt hem erin en die gaat hem verleiden, gaat hij kwaad doen. Omdat God, Nee, God is met het kwaad niet uh, samen te brengen. We moeten alleen opletten hoe we onze eigen gedachten in zo'n tekst zetten. Want we denken al heel snel aan demonen en die moet je naar uitdrijven. Nee, het gaat om de kern van het denken van de mens moet je vinden. En daarin heeft hij het woord van God nodig om vrij te komen uit dat denken. Uit zijn corrupte denken. Nou, die boze geest Gods. God geeft hem over aan zijn eigen kwalijke denken. God had gezegd dat volk van Amalek... In zijn eerste strijd die hij aangaat, moet je uitroeien tot de man en vrouw en kind en koe en geit. En dat was niet zomaar een strijd die Saul moest voeren met Amalek, want God had al tegen het Israël gezegd toen ze door de woestijn gingen: Er komt een dag, zegt hij, dan zullen we Amalek vernietigen met alle strop en eraan. Nou, die geweldige opdracht moest dus Saul gaan vervoeren. En wat gebeurde toen hij terugkwam? Toen hoorde de profeet. Samuel, het gemekken van de geiten, het loeien van de koeien. En er waren dus jonge maagden bij die nog geen man gekend hadden. En Saul die heeft het allemaal meegenomen en zegt aan die koeien gaan we uh, Jawe een offer brengen. Hij had vader Jawe niet harder kunnen grieven als zo tegen zijn wil in handelen. Want in wezen liet hij Amalek leven. En wij kunnen Amalek in ons leven ook niet laten leven. Hebben wij afgoderij in ons denken? Voeren we dingen uit waarvan God zegt dat moet je niet doen en we doen het wel? Dan maakt hij dat bekend, maar volhardt je in het kwaad? Echt waar? Dan laat hij uiteindelijk aan je eigen verderfelijke denken over. Een boze geest gods. Eigenlijk laat God het kwaad los in Saul. Hij laat gewoon het kwaad los. Ra is kwaad en ruwach is geest. Het komt uit de geest van God, heeft God ons bekendgemaakt wat zijn wil is. En dat doet hij door zijn woord. Als ik u wil vertellen wat ik in mijn geest heb zitten, moet ik het zeggen. En of ik nou verkeerde dingen heb of goede dingen, dan kunt u beoordelen van zo, die hebben een onreine geest. Ja toch? Of het zegt zo, dat is een heldere geest, want hij zegt precies zoals de Heer het zegt. Want daarom moeten we aan toetsen, aan Torah en profeten. Nou, die koning Saul, hij wordt gegrepen door de boze geest gods. Hij wordt overgelaten aan zichzelf. Hij gedroeg zich als een razende. Terwijl David elke dag op die snaren zit te tokkelen om hem juist tot rust te brengen. Goed, er gaat nog iets anders gebeuren. Saul had zijn speer in zijn hand. Hij wierp die speer en hij dacht... Kunt u nog herinneren van de veertien dagen terug of drie weken terug? Hij had die spier in zijn hand en hij dacht, ik zal hem. Maar dat denken van Saul is bepalend voor hoe God reageert en waaraan God ziet hoe je denken is. Dat denken is namelijk corrupt, want het woordje je dacht is in het Hebreeuws 0559. En dat 559 is dus Amar. Amar heeft dezelfde wortels als Davar. En davar is het woord, is het spreken. In het Nieuwe Testament hebben we logos en rema. Helaas verklaren de mensen logos. Van hé, hey, dat is Yeshua, die was er al vanaf het begin en hij heeft geschapen. Maar staat er niet, want logos is het spreken waar je moet vragen wie spreekt. En dat is vader. Als we davar hebben in het Hebreeuws, is de tegenhanger van logos... Maar het rema in het Grieks is datgene wat gezegd wordt. En de tegenhanger in het Hebreeuws is dan het woordje amar. Zelfs het woordje gedachte, het denken, komt uit amar. Uit wat je zegt. Dus je denken, als dat kwaad is, staat voor Gods aangezicht al hetzelfde als wat je zegt en wat je doet. Door te denken wat corrupt is... Zegt de grond al, al: dat is zeggen, dat is spreken, dat is uiten. Dat is wat de spreker gezegd heeft. Wat hij gezegd heeft. Het is zeggen, antwoorden. Het is denken. Het is bevelen, beloven en bedoelen. Met welke doel grijpt hij zijn speer? Dat is om hem te doden. Ja? Daarin wordt zijn oordeel al geveld, omdat hij door het woordje 'dacht' eigenlijk al zegt wat hij bedoelt. God kent ons denken. Dus ook al worden we goed of kwaad behandeld, God kent het denken van de persoon die handelt. Dus heb je kwade gedachten om iets uit te voeren, God die weet exact wat er gebeurt. Hij wierp de speer en hij dacht of hij bedenkt of hij zegt, hij bedoelt, ik zal David aan de wand spietsen. En dat betekent dat hij hem wil vermoorden. Zonder reden. Doden. Maar David ontweek hem en niet één keer, dus hij heeft hem al meerdere keren, hij heeft zelfs twee keer, moet hem ontwijken, anders was hij door een speer doorboord geweest. Nou, dit is de basis waar we over praten. Die zal, die besluit David te doden, te vermoorden. Als er een dodelijke zaak was geweest in het leven van David en hij moest door de rechtbank veroordeeld worden en er staat een straffe van dood volgens het recht, volgens de wet, dan moet hij gedood worden. Maar nooit op deze wijze. Toen aan Saul werd medegedeeld. Want die David is natuurlijk gevlucht. Zie, David is in Naiot bij Rama. Oh, denkt hij. Dat gaan we hem pakken. Want hij zal hier komen. Ik zal hem doden. Saul die zendt dan boden om David te halen. En deze zagen een groep profeten in geestvervoering. Met Samuel aan het hoofd. En de geest Gods kwam over de bodem van Saul, zodat de boden van Saul in geestvervoering raken. Nou, dat klinkt goed, hè? Dat je bij de profeet bent, of dat je zelfs op weg bent naar de profeet... en je komt in geestvervoering. Er is dus geestvervoering, alleen het woord geestvervoering... als je naar de grond al kijkt, 5012, is dat geestvervoering naba. Profiteerde. Dus het komt uit het werkwoord profiteren. Dus geestvervoering en profiteren komt uit deze wortel. En er staat gewoon bij dat ben je onder de invloed van de goddelijke geest. Dus God heeft door zijn geest, geestvervoering, wat eigenlijk de grond is van profiteren, aangebracht in de mensen die naar, naar Najot in Rama gingen. Ze zien daar een zelf profeten. Ik neem aan dat die profeten met Samuel voorop... grote dingen verkondigen die profeteren over de grote daden van God. Of die zeggen andere dingen. Je komt daar achteraan. Je raakt onder de indruk met diezelfde profeten. Ze zijn in geestvervoering over die enorme God. Ze denken niet meer om David te pakken. Maar ze gaan meelopen profiteren. Ze komen niet tot het doel waartoe ze door zal gezonden zijn. Dat is David pakken. Dat gebeurt dus niet. Want die mensen die hij gezonden heeft... Die raken in geestvervoering. Maar ze komen niet aan de opdracht van Saul toe. Toen deelde men aan Saul mee en deze zond andere boden, Maar ook deze raakte in geestvervoering. Dus de Heere God die doet exact hetzelfde met die andere boden die door Saul gestuurd worden. En opnieuw doet Saul boden uitzenden. Een derde groep en deze groep raakt ook in geestvervoering. Dus bij het zien van profeten, en waarschijnlijk met wat ze profeteren, raken ze in dezelfde geestvervoering. Waarin ze toch in een soort aanbidding, in geestvervoering, achter de profeten God eren. Toen Saul zelf naar Rama ging, bij de grote put Secu gekomen, vroeg hij: waar zijn Samuel en David? Want die wilt hij hebben. En men zei: ja, zie najot bij Rama. Dus op datzelfde moment dat u hoort, ze zijn tenayot in Rama, gaat er met Saul wat gebeuren. Hij ging daarheen, naar Nayot bij Rama, en ook over hem, Saul, kwam de geest gods. Hey. En hij verkeerde, terwijl hij zijn weg vervolgde, in geestvervoering. Hij raakt ook al in geestvervoering, nog voordat hij bij de profeet komt. Dus de geest van God komt over hem. En op de een of andere manier komt hij niet meer tot het doel om David te pakken. Hij raakt dus toch in de ban en in de geestvervoering om de profeet te ontmoeten. Hij gaat naar Rama toe. In geestvervoering. Hij trok zelfs zijn kleren uit. En was in geestvervoering in tegenwoordigheid van Samuel. Hij lag de hele dag en de hele nacht. Naakt neer. En daarom zeggen ze: hey, Hé, la, la, is Sal ook onder de profeten? En dat naakt neerliggen heeft niet te maken dat hij in zijn blote billen ligt, maar hij heeft zijn overkleed uitgetrokken. Ja, en zo staat hij eigenlijk naakt. Hij ligt op de grond een dag en een nacht. Hij heeft zijn waardigheid, zijn koninklijke mantel afgelegd. Naakt. Toen ooit David zijn jurk optilde, omdat hij wilde dansen voor de ark, werd hij door zijn vrouw uitgelachen. En zij kreeg de straf tot ze nooit meer een kind zou baarden. Ja? Dus je verliest dan je waardigheid omdat je je blote knieën laat zien om voor de ark te, te dansen. He? In geestvervoering, zo gelukkig was hij tot de ark des heren weer naar Sion ging. Lieve mensen, de kleren uit, hij lachte de hele dag en nacht naakt neer. Is Sal ook een profeet? Nee, hij is door de geest des heren in een situatie gebracht waarin hij tot neutraal is gebracht is en niet ging uitvoeren om David te pakken. Daar gaat het om. God beschermt dus David van het kwaad van Saul en van de dienstknechten van Saul. Daar waren we gebleven vorige keer. Maar goed, die actie gaat natuurlijk verder, want als die Saul niet te pakken krijgt, komt die natuurlijk Die Saul David niet te pakken krijgt, komt hij samen toch weer thuis en dan zit hij in zijn paleis en dan denkt hij verdraait nog wat toe. Heb ik die David nog niet. Ik lig daar de hele dag zonder mijn koning kleed. Dus zijn denken gaat verder. Hij is nog steeds corrupt in zijn denken. Hij heeft een kwaad denken. We denken wel een kwaaie geest. Nee, zijn eigen geest is kwaad in denken. En als iemand zijn, uh, zijn denken wat corrupt is niet opzij wil zetten... ...voor wat waarheid is, dan heb je te maken met de een, met een rechtvaardige God. David die vlucht uit Najot bij Rama... Want je hebt natuurlijk wel gezien dat Saul natuurlijk op de grond ligt. Hij komt bij Jonathan en dan zegt hij tegen Jonathan, de zoon van Saul: Wat heb ik gedaan? Wat is mijn ongerechtigheid? Of wat is mijn zonde jegens jouw vader Saul? Wat heb ik gedaan dat hij me wil doden? Dat hij me naar het leven staat? Je moet je maar positioneren in de plaats van David. Maar deze, Jonathan, zegt tot hem... ...dat zij verre, David, jij zal niet sterven... ...want ziet, mijn vader doet hoegenaamd niets... ...zonder dat hij het mij toevertrouwt. Dus met de bedoeling, ja, stel voor dat dat zo is... ...dan zou ik het je wel vertellen. Maar mijn vader heeft het nog nooit tegen mij gezegd... ...hij zoekt jou niet, de dode David. Jij denkt dat alleen maar. Zegt hij toch? Dat zij verre. Hij zegt, jij denkt het alleen maar, David... Da waarom zou mijn vader dan deze zaak voor mij verborgen houden? David, het is niet waar. Jonathan vertrouwt Saul, zijn eigen vader. Moeilijk is dat hoor, want wie zal zeggen mijn vader is een onrechtvaardige? Nee, maar de geest van God was wel van Saul geweken. Ook al was hij nog steeds te gezalde. David echter verzekerde het nog eens met een eet... Uw vader weet heel goed dat gij, ja, ik had het moeten onderstrepen, daarom valt het even niet op, dat gij, Jonathan, mijn genegenheid toedrengt, daarom denkt zal, Jonathan moet dit niet weten, anders wordt hij maar verdrietig, zegt David tegen Jonathan. Nogthans, zowaar Yahweh leeft en zowaar gij leeft, er is slechts één schreden tussen mij en de dood, zegt David tegen Jonathan. Jouw vader, zegt hij, wil me doden. Hij zegt, ik ben nog maar één stap van de dood af. Nou, dat zegt hij tegen een Jonathan, die dat echt niet gelooft. Want die denkt, mijn vader, Saul, de koning, jongen, die zal dat nooit doen. Jonathan, die zegt dan tegen David, David, wat begeer je? Wat begeert gij? Ik zal het voor je doen. Wat je maar ook verlangt van me, ik ga het doen. Handen staat die omhoog. David antwoordt dan aan Jonathan, zie, morgen is het... Wat is het morgen? Hey, leuk is dat, morgen is een Nieuwe Maan. Ook toen vierden ze Nieuwe Maan. Waar in de christenheid vieren ze nog Nieuwe Maan? Zelfs in het Messiaanse gebeuren is nog niet eens de helft wat Nieuwe Maan voert. Maar we kennen de Nieuwe maansfeesten en we weten ook van de vorige te vertellen... ...denk erom, morgen is Nieuwe Maan of volgende week is Nieuwe Maan. Nou zegt uh, uh, Jonathan, morgen is het Nieuwe Maan... En dan hadden ze de gewoonte dat de koning zijn generaals en zijn stafchefs en de, enfin alle mensen die macht en positie hadden aan zijn grote tafel uit te nodigen. Hij zei: "Denk er morgen is Nieuwe Maan. En hij moest er altijd wezen David, want dan kon hij spelen en tokkelen, daar kon hij bij zijn. Dan zou ik bij de koning aan de maaltijd moeten deelnemen. Indien gij mij verlof geeft, houd ik mij in het veld verborgen tot overmorgenavond. Dus morgen Nieuwe Maan, en morgen, dus de dag daarna, overmorgen en dan de avond, zegt hij veld. Ik kom dus niet naar het Nieuws Maansfeest bij de koning. Nou, dat was heel bijzonder, hè? Mist uw vader mij, zegt David, dan moet jij zeggen... David heeft mij dringend gevraagd, zonder verwuil, naar zijn stad Bethlehem te mogen gaan... om daar het jaarlijks offerfeest plaatsvindt voor het gehele geslacht van David. Het is wel niet waar... Maar het is een toetsteen om te laten zien of Saal hem haat of niet. Hij zegt dan, het is goed. Dan is uw dienaar veilig. Maar als hij zeer toornig wordt, die koning Saal... weet dan dat hij vast besloten is dit kwaad te doen. Om David te doden. Dus hij had overeenstemming met Jonathan om dat spelletje te spelen... Betoon dan uw trouw aan uw knecht, want gij hebt met uw knecht bij Yahweh een verbond gesloten, zegt David. Hij zegt, hier hebben we een verbond gesloten ten opzichte van het oog van Yahweh. Maar indien er bij mij ongerechtigheid is, zegt David tegen Jonathan, en je bent het mee eens dat er aan mijn kant ongerechtigheid is, alsjeblieft wil jij me doden, maar leven me dan niet over aan Saul. Dan kan beter Jonathan tegen Saul zeggen... ...ik heb uh, die David uh, gedood. Dan is dat vast gebeurd, pa. Maar indien er bij mij ongerechtigheid is... ...breng mij dan zelf ter dood. Waarom zou je mij aan je vader overleveren? He? Dat was toch wel het moeilijkste. Jonathan zegt... ...zeg dat niet. Jonathan zei echter... ...zeg dat niet. Uitroepteken. Hij verheft zijn stem. Zeg dat niet. Want als ik zeker weet dat mijn vader vastbesloten is dit kwaad over te brengen, zou ik het je dan niet meedelen? Jonathan is echt onwetend en hij doorziet zijn vader niet. Hij zegt, zeg dat toch niet? Zou ik het je dan niet meedelen als ik dat wist? Maar hij zegt het voor het aangezicht van God. Hij zegt, vader, ja, we zegt die staat tussen jou en mij, heeft David gezegd in deze hele zaak. Toen vroeg David aan Jonathan... Ja, maar wie gaat het mij nou vertellen? We kennen de geschiedenis, hè? Wanneer uw vader een hard woord geeft. Wie gaat het mij dan vertellen? Hij zegt, ik zit hier in de woestijn. Jonathan zegt tot David, kom, zegt hij. Laten we naar buiten gaan. Hij wil hierover niet spreken met hem in het paleis. Hij zegt, kom, laten we naar buiten gaan. Stel voor dat iemand in het paleis dan met oortjes zulke bloemkoloren staat te luisteren. Welk verbondje er gesloten wordt. Snap je het? Hij zegt, kom, laten we naar buiten gaan. Dus ze gaan naar buiten. En beide gingen het veld in. Toen antwoordt Jonathan en David... Er komt hij. Bij Yahweh, de God van Israël. He, wij zouden zeggen, we steken twee vingers op en we gaan zweren. Ik zal morgen of overmorgen... omstreeks deze tijd bij mijn vader polsen. Wanneer het er dan voor David goed voor staat... zal ik u dan geen boodschap zenden... Het is een, vraag, een vragende zin, hè? En u in vertrouwen meedelen? Dus nog steeds, Jonathan heeft vertrouwen in zijn vader. Hij zegt, als dat niet zo blijkt te zijn, niet het vertrouwen waar te zijn... zou ik je dan niet meedelen, je beste vriend? Zo mogen ja, wij Jonathan doen en nog erger. Ja, David, die moet gedood worden door Saul. Nou zegt hij, ja, wij mag mij dan erger doen. Eigenlijk zegt hij hier in een eedswering, ik mag te dood gebracht worden. Wanneer mijn vader besloten is om dat kwaad over u te brengen, dat betekent jou te doden, zal ik, Jonathan, het u meedelen en je laten gaan, zodat je dus in vrede kan vertrekken, David. Een eedswering voor Gods aangezicht. Ja, wij mogen met u zijn, zoals hij met mijn vader. En dan moet je opletten. Wat staat er dan? Hey, dat is typisch dat hij al zegt met mijn vader geweest is. Want vader is niet meer met Saul. Hij verliest ook zijn oorlogen. Saul is aan de verliezende hand, hoewel hij nog de koning van Israël is. Ja, we mogen met u zijn zoals hij met mijn vader geweest is. Waar verder? Zult gij mij niet, indien ik dan nog in leven ben, de goedgunstigheid van Jawe betonen zodat ik niet sterf, vraagt David nog. Zou hij me dan nog steeds de goedgunstigheid betonen dat ik niet sterf? Gij zult mijn huis ook nimmer uw trouw onttrekken. Ook dan niet als Yahweh alle vijanden van David van de aardbodem uitroei. Mooie uitspraak, hè? Toen sloot Jonathan dit verbond niet alleen met David, maar met het huis van David. Yahweh ja, zal het eisen van de hand van de vijanden van David. Dus wie David ook wil vermoorden om deze zaak... ...hij zal verantwoording moeten afleggen voor Yahweh. En dat sluit hij met David en zijn huis. Dus wat er ook gaat gebeuren in Israël... ...hij heeft met Jonathan een verbond. Ja, tot Jonathan hem zal waarschuwen en mogelijk zal redden. Wie is de vijand van David? Dat is echt zo. Die zoeken hem uit te roeien. Jonathan, die David opnieuw zweren bij zijn liefde voor hem, en dan krijg je een hele mooie uitspraak, want hij, David, had hem, Jonathan, lief als zichzelf. Hoe vindt u dat nou klinken? Dat is... dat is... <laughs> Echt waar? Ja, ik wil niet overdrijven, maar ik heb jou ook lief als mezelf, en u ook, en Leen ook. Het is de eis van de Torah. Wat zegt de, de schriftgeleerde tegen Yeshua? Wat is het grootste gebod in de wet? Nou, zegt hij. Liefde hebben bovenal, Abba Yahweh. En mijn naaste als mezelf. Het is de kern van de Torah. We moeten onze laas, naaste lief hebben als jezelf. En dat uh, je naaste lief als jezelf. Dat is Leviticus 19. Vers, ik ben even het vers kwijt. Maar daar zegt hij tegen zijn volk. Je moet je naaste lief als jezelf. Je moet voor hem staan. Je moet zorgen dat hij te eten en te drinken hebt. En hebt hij pijn in zijn buik, gaat over zijn buik wrijven. Maar doet iets. Je zorgt voor die ander. Je omhelst je broeder. Dus in de eerste plaats, God heeft een verbond met zijn volk. Dat zijn de kinderen van Israël. Nou, binnen die kinderen van Israël moet je elkaar hartelijk lief hebben. Daarom hebben wij elkaar ook hartelijk lief. Maar je gaat je er niet aan je vijand overgeven. Hè? Tot hij je kan doden. Dat gaan we echt niet doen. Jonathan liet David opnieuw zweren bij zijn liefde voor hem... ...want hij had hem lief als zichzelf. Dit is gewoon een gebod van de Torah. Daar kunnen we niet onderuit als volk van God. Daarom zei Jonathan tot hem... ...morgen is het nieuwe maan, David... ...dan zult gij gemist worden... ...want uw plaats zal ledig blijven. Maar op de derde dag... ...dus morgen nieuwe maan, de eerste dag... ...de tweede dag... ...en dan krijgen we de, de derde dag. Ook leuk... Hetzelfde als met Yeshua, met zijn kruisiging en zijn dood en zijn opstanding. Maar was ook drie dagen. Ja toch, de christenheid lukt dat natuurlijk nooit met hun vrijdag. Maar wel als je de Torah kent. En je weet de stand van Nieuwe Maan. En wanneer Nieuwe Maans dag is en wanneer de feesten gevierd worden. Want dan kon je dus wel zien dat hij na drie dagen en drie nachten opstond uit het graf. Hier spreken we over dezelfde vorm. De derde dag... Moet gij in ieder geval komen en u begeven naar de plaats waar gij u verborgen had op de dag van die gebeurtenis en u zetten bij de steen H.S.L. Dus er is een plek in de woestijn bij de steen van H.S.L. die kent zowel David als die kent Saul of uh, Jonathan. Daar moet je je dan neer gaan zetten. Dan zal ik drie pijlen daar langs schieten langs die steen alsof ik op een doel mikte. En ik zal de jongen die bij me is opdragen... ...gaat de pijlen zoeken. En als ik uitdrukkelijk tot de jongen zeg... ...zie, de pijlen liggen dichterbij. Neem ze, kom dan, want het is veilig voor u. Dan is er niets, zowaar wel leeft. Dus hij zit achter die rotsblokken... ...en hij schiet namelijk die pijl weg... ...en dan zegt hij die knul die er achteraan hold, hey, ...hé, wacht even, kom een beetje dichterbij... ...want hij schiet die pijlen af voor die rots. En dan weet David... Oké, okay, alles is safe. Zo waar, ja, we leeft. Maar indien ik tot de jonge man zal zeggen: zie, de pijlen liggen verder weg, ga dan heen, want ja, wij zetten u weg. Het is een verbond voor Gods aangezicht gesloten. Als ik zeg, de pijlen liggen verder, David, vertrek. Daarna verborg David zich in het veld en toen het nieuwe maan was, aangebroken, zette de koning zich aan de dis om te eten. De koning zat op zijn gewone plaats, op de plaats, bij de wand. Jonathan stond op en Abner, dat is dus de legeroverste, zet zich naast Saal. Maar de plaats van David bleef leeg aan tafel. Saal echter, die zegt, die dacht niets. Want hij dacht, daar komt hij met zijn denken. Er is iets met David gebeurd. Hij zal niet rein zijn. En hij bevestigt dat zijn eigen denken nog eens een keer. zegt: Ja, inderdaad, hij zal niet rein zijn. Er zal wel iets wezen waardoor hij niet rein is, dat hij niet aan de tafel durft te komen op deze nieuwe maan. Maar toen, op de dag na de nieuwe maan, op de tweede dag, Davids plaats leeg bleef, vroeg Saul zijn zoon Jonathan: Waarom heeft die zoon van Isi gisteren en ook heden niet aan de maaltijd deelgenomen? Hé, hey, Jonathan, jij kent hem toch? Of niet? Het is een vriend van je. En dan zegt Jonathan tegen Saul, David heeft mij dringend gevraagd, pa, dat hij naar Bethlehem wil gaan. Hij zei, laat mij toch gaan, want we hebben een offerfeest van ons geslacht in de stad. En mijn broeder zelf heeft mij ontboden. Nu dan, indien jij mij genegen zijt, zegt hij dan tegen Jonathan, laat mij toch heen gaan om mijn broeders te bezoeken. En dan zegt Jonathan tegen Saul, daarom is hij niet aan deze koningstafel gekomen. Papa. Weet u wat er nou gebeurt? Ja. Het gaat om het denken van Saul. Hè? Hoe dacht Saul? Hij dacht dus kwalijk, kwaad, raar staat er in de grond al. Hij dacht kwaad. Had niet met Gods gerechtigheid te maken. Hij dacht kwaad. Hij wilde hem doden. Daarom zegt hij tegen zijn vader. Toen ontbrandt de toren van Saul tegen Jonathan en hij zegt het hem. En ook dat is weer een bijzondere uitspraak. Zoon van een weerspannige tuchteloze. Wie is hier die weerspannige tuchteloze? Dat is hij zelf. Hij is de vader van Jonathan. Dus Saul vervloekt zichzelf in zijn kwaadheid. Hij zegt, jij zoon van een weerspannige tuchteloze. Daar kan je cel achter zetten. Want hij is die weer spannige. Wist ik niet dat gij voor de zoon van Izië gekozen hebt... in plaats van voor mij... en tot je eigen schande... en tot de schande van de naaktheid van je moeder, zegt hij. Nou, je kan het bijna niet grover zeggen. Ja. Maar hij veroordeelt zichzelf. Heel heftig. Dit is zeker... Zolang de zoon, nou gaat hij nog profiteren ook, zolang de zoon van Isaïe op de aardbodem leeft, David, zolang David op de aardbodem leeft, zullen nog jij, Jonathan, nog jouw koningschap, Jonathan, staande blijven. Zolang David leeft, zegt hij, dan is jouw koningschap nul. Hij profiteert. Want dit is wat er gaat gebeuren. Toen komt de dag dat Jonathan sterft in het veld tijdens de oorlog. En daar treurt David over. En als je die geschiedenis dadelijk gaat lezen... dan gaan die soldaten nog kwalijk nemen. Enfin, het is ook een hele geschiedenis, we komen er wel aan toe. Nu dan, laat hem tot mij brengen, want hij is een kind des doods. Dus het kwaad overwint in Saal. Maar niet omdat God een soort boze geestje bij hem gestuurd hebt die nou aan het manifesteren is en die zegt wat hij zeggen moet, nee... Zijn eigen geest is dus raar, kwaad. God overziet die dingen wel, want hij weet wat Saul gaat doen. Hij overziet de tijd en hij voorziet in hulp en in behoudenis van David. God overziet alles. Zelfs als wij in het geheim kwaad denken, God overziet alles. Jonathan antwoordt zijn vader Saul en dan zegt hij... Vader, waarom zou hij nou ter dood gebracht worden? Wat heeft nou David gedaan? Papa. Nou, ik denk dat papa is een beetje over dat idee. Nou, Saul, die werpt zijn speer om hem te doden. En toen pas wist Jonathan dat zijn vader vastbesloten had David ter dood te brengen. Dus hier komt pas de wedergeboorte van Jonathan. Nou valt het kortje. Oh, zegt hij, mijn vader wil hem echt doden. En omdat hij dat beseft, wordt hij woest, Jonathan. Ook hij wordt boos. Maar dat is uh, rechtvaardig. Want hij ontdekt de veiligheid van zijn vader. Daarom stond Jonathan van tafel op in een brandende toren. Hij was boos. Tot hij doorzag dat zijn vader kwaad had. Op de tweede dag van de nieuwe maan, hij had niets meer die dag. Want ter terwille van David was hij bedroefd omdat de reden, omdat Saul hem schandelijk had bejegend. Waarom is hij zo boos, Jonathan? Omdat zijn vader hem schandelijk David had bejegend. Dus mag u boos zijn, broeder en zuster? Als een van u kwaad gedaan wordt, of hij wordt weet ik wel wat gedaan. Zeg je, hey, maar zo ga je niet met je broer om. Ben je helemaal, jij ja, wilt zeggen, de duivel bezeten. <laughs> maar dan hebt u toch echt een kwade geest. Niet omdat hij een demon heeft, nee, hij heeft echt een kwaad denken. En daar word je boos over. Een rechtvaardige toren. Is niet fout. Hij heeft een brandende toren, die Jonathan. Omdat hij gaat zien dat zijn vader David schandelijk had bejegend. Wat een geschiedenis eigenlijk, hè? In de ochtend ging Jonathan volgens de afspraak met David het veld in. Hij had een kleine jongen bij zich. Hij zegt tot zijn jongen, loop, zoek de pijlen die ik afschiet... En nauwelijks was de jongen weggelopen of hij schoot een pijl af over hem heen. Dus hij moest voorbij die rots lopen. Toen de jongen kwam bij de plek waarin Jonathan de pijl had afgeschoten... roept Jonathan hem na. De pijl ligt nog veel verder. Hij ligt verder weg, die pijl. Dat was de hint voor David. Daarop liep Jonathan de jongen na en dan zegt hij... Vlug, maak haast, blijf niet staan, knul. Toen raakte hij die knul de pijl van Jonathan op en bracht hem bij zijn heer. De jongen wist niets van wat daar gebeurde. Alleen David, die achter de rot zat, snapt het. Slechts Jonathan en David wisten waarom het ging. Daarna gaf Jonathan zijn wapens aan de knul, aan de jongen... die hem vergezelde en beval hem, ga heen en breng hem naar de stad. Ik blijf hier nog eventjes. Dus de jongen die kan nooit partij zijn, die kan nooit door... Zou gepakt worden van jij wist dat hij David heeft ontmoet. En tot hij tegen David heeft gezegd je moet vertrekken. Nee dat wist hij niet want ik knul weet alleen maar te zeggen. Ja maar mijn heer was aan het pijlerschieten. En ja ik heb het weer opgenomen. Ik, ik moet het terugbrengen. Dus hij had nooit kunnen beschuldigingen inbrengen tegen Jonathan. Toen kwam David aan de zuidzijde tevoorschijn. Wierp zich op zijn aangezicht ter aarde. Dat doet hij drie keer ook nog. Zij kusten elkaar en weenden met elkaar. En tenslotte verman David zich. Het was natuurlijk enorm verdrietig, want hij heeft ook aan Jonathan moeten zien. hoe teleurgesteld dat hij was. over zijn eigen vader. Hoe woedend dat hij erover geweest was. en tot hij zijn kop ervoor geeft. om David nu eigenlijk te redden. om hem weg te sturen. Hè, die twee mannen omhelzen elkaar, ze kusten elkaar en weenden. Tot andere mensen van dit soort uitspraken willen beweren tot ze niet, niet kozen zijn, die twee mannen, is klinkklare onzin. Echt waar. Ze kusten elkaar, ze weenden samen, en dan verman David zich... en dan zegt Jonathan tot David, David... Shalom, ga in vrede, daar wij immers beide in de naam van Yahweh elkaar gezworen hebben. Yahweh zal tussen mij... Jonathan en u, David, staan en tussen mijn en uw nakomelingen. Het gaat over de beide huizen. Dus wie er ook uit het koninkrijk van Saul of uit het regime van Saul komt... ja, Yahweh staat tussen David en dat huis. David stond op en hij ging heen. Jonathan begaf zich naar de stad. Wat een geschiedenis, hè? Ik denk nou, ik wil er toch nog een stukje bij halen als het gaat over boze geest of over boze... Ik had een leuk stukje in uh, 1 Johannes 2, vers 13. Daar zegt Johannes, de discipel... Ik schrijf u, vaders... Hier zitten vaders... Want gij kent hem. Hier gaat het over God. Gij kent Yahweh. Dat mogen wij ook tegen elkaar zeggen. broeders en zusters, wij kennen Abba Yahweh. En hoe kennen we Abba Yahweh? Niet alleen maar door zijn Torah. Maar we kennen hem. We hebben zo nauw met hem omgang... ...door te doen wat hij zegt. We zijn één met Abba Yahweh geworden... ...omdat we met hem willen meedenken... ...we willen naar zijn stemmen luisteren... ...en we willen volvoeren wat hij zegt. Zo ben je één met Yahweh. Ook Yeshua, die in het hoge priestelijk gebed bidt, ...die zegt, vader... ...laat hun, die discipelen, nou één zijn... ...zoals wij één zijn... Dan zegt de christenheid wel: Zie je wel, Jeshua is God. Nee, dat staat er niet. Hij was zo één met zijn vader. Wat vader dacht en wat vader sprak, zo handelde Jeshua. Volkomen één. Hij zegt: Vader, laat nou ook mijn discipelen zo één zijn zoals wij één zijn. Hé, hey, ik en u en zij in mij. Wonderlijk, hè? Ook wij hebben geleerd naar de stem van Jawee te luisteren, naar zijn wegen te wandelen. Zo worden we volkomen één met vader en zoon en de hele gemeente. Daarom zijn we een eenheid. Maar wij zijn niet God. Dus vaders, gij kent Yahweh, die van de beginnen is. Yahweh is van de beginnen. Ik schrijf jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Hé, hey, dat is een mooie. Hier krijgen we het woord boze. Even denken wat u denkt. Of wat denkt u? Hebben we het over een demon of niet? Denk er maar over na. Jongelingen, jullie hebben de boze overwonnen. Ik heb u geschreven, kinderen, want gij kent de vader. Zelfs de kinderen kennen de vader. Wonderlijk, hè? Nou, dat boze. Waar gaat het over? Oh, heb u hem weer. Het woordje in het Grieks is poneros. Poneros. Dat betekent ergenissen. Hé, hey, ontbering. Hé, hey, pijn. Moeite. Dat sprak praktisch slechts één woord. En ze waren genezen. Dan werden ze bevrijd van die slechtheid. Hoe bedoelt hij een blinde? Is hij slecht? Nee, het gaat om de woord wat gebruikt wordt in de grondtaal. Het gaat om Poneros en hoe het gebruikt wordt. In de fysieke zin ik of blind, maar in de ethische zin, in de manier waarop we handelen ten opzichte van God en onze naasten, boos, misdadig en slecht. Daar moet je ook van genezen worden. Wou je wat zeggen, Ed? Blind van woede. Ja, inderdaad, dat was Saul. Ja, hier bij de boze neiging. Dus ik wil niet gelijk doorgaan door te zeggen... kijk, dit is nou Satan. Nee, het is het kwaad wat in ons is... om tegen de wil van God te handelen... en je komt daardoor in een vorm van slavernij. Ja, moest goed luisteren... je kan zelfs zwaar zwart gereformeerd zijn geweest... en in een slavernij... in die kerkgelegenheid bezig zijn... maar die kan ook katholiek zijn geweest. Je kan ook... in welke slavernij dat je gedwongen bent... bijvoorbeeld religieus te handelen... dan lijkt het allemaal vroom en netjes en goed... maar... Je zit in een beweging die niet goed is. Naarmate dat je waarheid gaat zien... ga je uit die beweging losgemaakt worden. Religieus zijn is een kwelling. Maar een relatie hebben met vader is een volkomen vrijheid. Daar kun je dus geen ergernis in vinden... geen ontbering, geen pijn, moeite en geen kwelling. Maar in religie wel... Of je nou Joods religieus bent of je bent Pinkster religieus of gereformeerd religieus. Als voorbeeld maar, want verder zijn het onze broeders en zusters waar we gewoon mee omgaan. Slecht ben je dan ziek of blind, in ethische vorm boos, misdadig of slecht. Ik denk nou, ik laat het nog even zien. Dan zie je hoe het in de Griekse taal ook duidelijk naar voren gebracht wordt. En dan zegt hij nog een keer in vers 14 van 1 Johannes 2... Ik heb u geschreven, vaders, zegt Paulus, uh, Johannes, want gij kent hem, Jaweh, die van de beginnen is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk. En het woord Gods blijft in u. En gij hebt dus die boze overwonnen. En nou is het weer leuk, in de beginnen was het woord, het woord was bij God en het woord was God. De christenheid heeft dat vertaald, dat woord is Yeshua. Die was bij God van eeuwigheid, door Yeshua is zelfs alles geschapen. Omdat ze het woord logos een verkeerde uitleg geven. Maar we hebben geleerd met elkaar dat als het woordje logos er sprake is... dan moet je vragen wie heeft het woord gesproken. En dan is het vader. Hier komt het mooi uit, omdat er gelijk achter het woordje het woordje God staat. Dus de logos is hier God... Gij zijt sterk en het woord Gods, het woord van Ja, wij onze schepper. blijft in u en gij hebt de boze overwonnen. Welke boze? Hallo? Je religieuze toestanden? Je harde slaafse arbeid erin? Je slechte fysieke blindheid? Er zijn mensen die worden toch gezond naarmate dat ze de liefde van God hebben gezien? Heel de verdrukking van hun leven, nieren en alle ellende van in verdriet leven. ...die zijn tot, uh, tot vrijheid gekomen. Het woord van God maakt echt vrij. In de ethische zin, je hebt een boos, misdadig en slecht geweest... ...maar dat wordt veranderd, want we hebben hem leren kennen. We hebben zijn woord van God leren kennen. We hebben dus gezien dat we door Yeshua heen tot bevrijding zijn gekomen... ...en voor Gods aangezicht mogen leven... Nu is het een vreugde om je handen op te heffen voor vader. Heer, Abba Yahweh, geprezen zij uw naam boven alle naam. Door de naam van Yeshua mag ik voor uw aangezicht komen. Wat een vreugde, papa. Vroeger kon ik dat niet. Als ik aan God dacht had ik angst. Want alles was fout en ik was een zondaar. En daar hebben ze gelijk in. We hebben nog steeds een zondige natuur. Maar we worden rechtvaardig verklaard. En omdat we het ook geloven wat God zegt, is de vreugde in ons hart om samen te zijn. Nou, ik zou haar zeggen dat boze gezicht gaan we naar nou me weghalen. Maar dat heeft dus te maken met de gesteldheid van de persoon. Dus die Amen te zeggen? Amen. Wees sterk, broeder en zuster. Door het woord Gods, Logos. Waardoor u de boze overwint. Kwaad, verkeerde neigingen, wat er ook is. Je gaat het overwinnen omdat je de liefde van Abba Yahweh hebt leren kennen. Doordat hij zijn zoon, uw zonde. Hij heeft laten betalen op Golgotha. Hij stierf en hij stond op uit de dood. En door het geloof in Yeshua weten we dat we zullen opstaan uit de dood bij zijn heerlijke wederkomst. Wat een dag gaat dat worden. We kijken er naar uit. Geprezen zij de naam van Yahweh. Amen. Amen. Sabbat. Shalom.